Barte met het NWS Journaal. Bij het provinciehuis in Den Bosch hangt nog altijd een gespannen sfeer. Veel boeren zijn inmiddels vertrokken... maar de blokkade van het gebouw met trekkers en andere voertuigen... is nog niet opgeheven. De ME en de politie houden de boeren van Farmers Defence Force op afstand... Binnen is na een schorsing opnieuw de Statenvergadering aan de gang... waarin wordt besproken of boeren al in 2022... de uitstoot van ammoniak moeten beperken... en niet in 2028 zoals eerder was afgesproken. De boeren willen uitstel. GroenLinksleider Jesse Klaver en zijn fractiegenoot Bram van Ooyik... zijn tijdens een werkbezoek aan Ethiopië ontzet door de politie. Ze waren in het zuiden van het land... waar het volgens Persbro Reuters al langer onrustig is... De afgelopen dagen zouden er 67 mensen bij betogingen om het leven zijn gekomen. Klaver en Van Ooyen kwamen in de buurt van hun hotel in de problemen... en vroegen de ambassade om hulp. 13 andere Nederlanders deden dat ook. De Ethiopische autoriteiten hebben de groep daarop naar de hoofdstad gebracht. Gezinnen die gedupeerd zijn door fouten bij de belastingdienst... met hun kinderopvangtoeslag moeten langer wachten op duidelijkheid...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 De vier grote steden willen dat het kabinet meer doet om de groei van het aantal daklozen tegen te gaan. Volgens de gemeenten is de wachttijd voor opvang in het afgelopen jaar fors gestegen en zitten de opvanglocaties overvol. De steden vragen om meer geld en minder regels. Het weer, de wind neemt toe, tot hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten kan het regen vallen. Ook morgen blijft het flink waaien, maar er zijn ook zonnige perioden en het wordt 16 tot 19 graden.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 Ah uh -huh. Goedenavond allemaal, welkom. Dit is Dance Radio. Met vanavond geen verleeuwen, van maar Edwin de Geus. Goedenavond. Van de jaren 80, jaren 90, begin jaren 90. naar gloedsnieuwe muziek. Dit is Norberto. En Norbert. Luister naar Motormount. vanavond een berichtje op Facebook van Adri Blok je weet wel de producer achter Blok en Crown onder andere en, en dan heeft hij nog een aantal uh, namen en hij, uh, ja, hij beklaagde zich een beetje over uh, het grote aantal namen wat er tegenwoordig uh, staat als producers voor een track dat geldt ook voor deze track Rogerio Lopez, Tim Porta Julio, Julie McKnight om er even een paar te noemen en dit was de Sepp Junior remix, getiteld Home. Nogmaals, goedenavond. Dit is Dance Radio. En uh, zoals ik heb begrepen, samenwerkend vanavond met Zandvoort FM. Hoe leuk is dat? Hallo Zandvoort. Goedenavond. Amsterdam's Original Dance Ook dit is een track met heel veel namen. Bekende namen ook. Q West Life, Grandmaster, Melly Mel en Scorpio. En Sida Garrett en de Sugarhill Gang. Luister naar Fever. Het de pan uit. Als je zit te luisteren en je denkt uh, ik zou graag wat willen horen. Dat kan natuurlijk. Als je naar de website gaat dansradio.in. Daar kan je eventueel jouw verzoekjes in kwijt. Gaan we terug naar de jaren 80. Dat doen we met de bar Dit is de Traffic Jammer. I got Ook even goedenavond tegen Jos Gieske. Hij liet een bericht achter in het uh, gastenboek op uh, dansradio.in. Ja, dat kan je daar gewoon uh, doen. En ook als jij misschien iets zou willen horen... Ja, dan uh, kan ik dat voor jou opzoeken. Ga kijken wat ik voor je kan betekenen. Deze plaat uh, wordt uh, heel veel gedraaid... werd heel veel gedraaid door uh, Carl Cox, onder andere. Op Ibiza... Dit is DJ Spen, samen met Tasha Larré voor de vocalen. Ja, het origineel is natuurlijk van Angie Stone, maar goed, dat weet iedereen denk ik wel. Zeg maar de, de extended uitvoering, de gewone uitvoering. Maar er is een remix gemaakt door Nick Ventuli uit de UK. En die is nog beter, maar uh, nog niet uitgebracht. Dus ja, laat nog even op zich wachten wat dat betreft. Goed, ik zeg uh, goedenavond ook tegen Frank. Die luistert mee op de 106.9. En dat is uh, via Zandvoort FM, ja. Dance Radio in samenwerking met uh, Zandvoort FM. Nou, hoe leuk wil je het hebben? We gaan gauw verder naar, uh, terug naar de jaren 80. 80 ja, Met uh, Maurice Messiah en uh, 5050 Love. This is the sound of Dance Radio. Maar Ik moet er nog een beetje aan wennen hoor. Maar wel leuk. Dance Radio dus... Uh, Overal te ontvangen, Zandvoort en omgeving, en we draaien live. Dus wil je wat horen? Op en aanmerkingen kan je kwijt op Dansradio.n Get that empty mountain we can't climb. You know love is locked apart partnership Hey girl, can't you see? The only way to make it. De favoriete tracks uit de jaren 80, Jerry Knight en uh, I'm Down For That. En wat dat dan betekent, ik heb geen idee. Misschien weet jij het. Mag je het me laten weten. Danseradio.nl doen we er nog eentje. Goud van Oud, dit is Poky Gold. En Let Me Love You. En, uh, goedenavond uh, Armando loving, hugging and kissing through the night. And when you're know I with me, baby, giving me a loving that's making me feel right. I searched the whole world a baby, trying to find someone like you. And now I found your love, sweet lady. Giving you a loving that's deep down and true.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 When you hold me tight Amsterdam. Snucky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance radio.